De spelers van Kosovo hebben gisteravond het veld verlaten tijdens de wedstrijd tegen Roemenië. Het Nations League-duel liep al in de blessuretijd toen vanaf de tribunes in Boekarest... Servië, Servië werd geroepen naar de Kosovaren. De wedstrijd werd gestaakt bij 0-0 omdat de spelers niet terug wilden komen. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië, maar Roemenië erkent dat niet. De UEFA ziet Kosovo wel als zelfstandig land en daarom mag het meespelen in de Nations League.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 That's right! Run! Lekker, Jij hebt ze live euh, gezien, hè, Hans? Je hebt ze in Leiden gezien, ja, in de Groerhalle in de jaren 70. Ja, ja, geweldig, en dat was een van de concert. eerste concerten die ze deden in Nederland. Ja, dat zou kunnen, ja. maar dat weet ik niet meer. Toen waren ze nog uh... niet zo beroemd?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 Ru He, de directeur van het Zandvoorts Museum, en daarna natuurlijk, wie anders dan, Willem Strooman over de Classic Concerts. Goed, in heel, heel mooi. Het nou, wordt in, nog een druk, druk, druk, druk uurtje. Druk een dus uurtje. we gaan meteen beginnen met Martijn Ritter van de provincie. Goedemorgen, als we een lijn hebben. Goedemorgen, heren. Ja, goed, goed, goed, goed, goedemorgen. goedemorgen. U bent de omgevingsmanager bij de provincie Noord-Holland, dat klopt, hè?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 Zorgen voor meer busverbindingen. Hè, als de bus mm -hmm. richting het strand, dan scheelt ook weer uh, flink wat auto's natuurlijk. Ja. En, en wat is er mooier dan op een mooie dag naar het strand te fietsen? Hè? Juist, ja zeker. Een, ja, we zien station. het al met de Grand Prix natuurlijk, Formule 1, dat er heel veel mensen met de fiets komen. Dat werkt natuurlijk perfect.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 ...tot concrete maatregelen, want we kunnen er met z'n allen over schrijven... ...maar uiteindelijk moeten we ook met z'n allen een keer gaan doen. Ja, maar ja, goed, uh, dat weet je zelf ook wel. Het kost allemaal een hoop uh, geld, hè? Uh, gaat de ja. provincie daar ook uh, in, in, uh, uh, geld voor besteden? Ja, zeker. Ja, zeker. Is, is, is daar een bepaald bedrag voor beschikbaar, of...?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 Het is voor ons natuurlijk ook het spreef om zoek te gaan naar een filevrije busverbinding. En dat ja. betekent niet automatisch een busbaan. Uh -huh. Dat betekent wel dat we in overleg gaan met de gemeentes. Van hoe kunnen we de bus zo snel mogelijk, ja. efficiënt mogelijk door laten rijden? Ja, inderdaad. Uh, op ja. de website uh, zee.nl uh, kan je ook alle uh, ideeën zien en, en uh, teruglezen.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 Correct. Ja. Ja. Dus dan gaan we horen van wat er echt uh, in de, de jaren daarna wordt, echt wordt aangepakt. Dan gaan we in ieder geval uh, inderdaad, in, in dus er zit natuurlijk nog een fase aan voorafgaan. Ja, je ja. kunt beginnen met uitvoeren, moet je echt nog een keertje heel goed kijken, is het allemaal haalbaar, wat er van, Tuurlijk, van zijn. Ja, ja. En daar gaan we de komende periode voor gebruiken.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 Ja, zeker. Wij hebben, uh, ook, ook bij Scheveningen hebben ze eigenlijk een klein beetje dezelfde problematiek, bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar daar rijdt een mooie ah, oh. tram, hè? Vanaf uh, Den Haag Centrum naar Scheveningen. Zeker, zeker. Ook dat is een verbinding. Ja. Uh, maar een tram is natuurlijk nooit zo goed als, als de trein en zandstrijd. Nee, daar ben ik met je eens. Ben ik mee eens. <laughs> maar goed, uh, we hadden vroeger natuurlijk die, die ook een tramverbinding. Die deed dat ook wel goed, natuurlijk, op een gegeven moment. Ja. Dus, maar ja, die, ja, zie, die ja. zie ik ook niet zo snel meer terugkomen, maar... Uh,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 in, ...in overleg mee uh, Lijkt mij horen. Dus, dan moet de NS ook weer meewerken natuurlijk. Dus, uh... ja. Kijken jullie ook naar uh, de Grand Prix... ...hoe dat uh, geregeld is? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus daar, daar, nee. daar kunnen jullie wel... zeg maar uh, uh, ideeën halen. uit halen. Ja, ja. ja dat, dat is heel, aan de ene kant is dat... ...de Grand Prix is heel goed te voorspellen natuurlijk. Uh, we klopt. weten dan op ja. dat moment...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 And true well I broke.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 Maar ja, dat kan ik niet doen zonder dat zij nee, de tent eruit nee, te, te dus dat We echt een echte team. Ja, dus, uh... Is jouw vrouw hey. Zandvoort er? Nee, nee. Nee. Dus nee, Jullie zijn allebei al... in pot. Ja, ja, ja. ja. Hey, we hebben het er afgelopen donderdag heel even over gehad. Want het verbaasde jou eigenlijk dat je, dat je won. Omdat jullie voor Zandvoort eigenlijk uh, niet zo... Uh, ...bekend zijn, laat ik het zo zeggen... ...want die slapen weinig in jouw hotel. Ja, het, de, de Zandvoortse ondernemersprijs... ...is een prijs van Zandvoort voor Zandvoort. Ja. Uh, in die zin vind ik het heel bijzonder... ...dat wij hem gewonnen uh, uh -huh. hebben. Want inderdaad, er zijn weinig Zandvoorters... Dus ...die bij ons uh, een nachtje komen slapen. Ja. Ja. Uh, uh, maar goed, klaarblijkelijk... ...dat bleek ook al een beetje gedurende de verbouwing. dat ja, Je doet zo'n verbouwing... ...eigenlijk gewoon vanuit bedrijfseconomische overwegingen. Uiteraard. Uh, uh, maar ook heel veel mensen waren er trots op... ...vonden het mooi, er kwamen verhalen los...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 Ja, nou ja, dat Tot? was inderdaad uh, heel vaak, het uh, was dan een beetje onverzorgd en uh, ja. Uh, uh, ja, er gebeurde er niet zo heel veel mee, logisch ook, want de Chinezen hadden niet zoveel mee.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 Uh, ja, nou ja, wij denken van wel, nou, jullie we hebben we het eerste een... jaar gehad, maar ja, uh, dat dus schreef er nog niet een, helemaal uit. Jullie hadden ongeveer wel een gedachte van hoeveel het dan zou gaan kosten. Zijn jullie daar binnengebleven? Of? Ja. ja. Ja, toch wel? Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dat is wel uh, lekker natuurlijk. Ja. Dat hoor je niet zo vaak. Nee, nee. Dat hoor je niet ja, de, nee. we hebben tot nu toe drie is verbouwingen is geen Tweede Kamer. Of, en, en drie verbouwingen die uh, uh, binnen tijd en binnen budget zijn geweest. Nou, dat is goed, goed hoor. Maar ja. dus, uh, nou goed, we zijn van huis uit allebei bankier. En uh, Kijk. die schijnen nog wel eens wat risico te zijn en veel excellingen te hebben. Daar kan ik wel even bevestigen dat dat klopt. <coughs> nee, dat begrijp ik. Ja, ja. En, en het eerste, uh, uh, uh, draaien nu zo'n zo ja, jaar hein, bijna, uh, drie kwart ja. jaar. Ja. Hoe is het gegaan in die drie kwart jaar?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 Ja, bij de Ikea. Ja, ja. Uh, mensen komen met de trein. Uh, dus ja, ik zie daar wel, weet je, dat is nog steeds een klein percentage, maar Aha. ik zie dat wel groeien van 5 naar een keer 10 procent. Ja, ja, ja. Uh, en ja. daar zit een goede ontwikkeling in. Ja, dus parkeer, ik denk dat we, daar, ja. dat we daar veel meer mo mooi moeten gaan doen. Ja, ja, ik dus zie dat ook heel heel slimme foto van uh, vanaf het station naar, uh, ja, naar de auto Keur. Ja. Ja, dus ja. ja, dat heb je heel goed gedaan. Het parkeren op zich, nou, dat heb je ook...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 Of op je website. Of, uh, Waar komt dat mooie beeldje? Die staat in onze receptie. Uh, in onze receptie staat okay. er bronker Dus iedereen die, binnenkomt, uh, die hem binnenkomt kan hem zien. Die ziet hem meteen staan. Ja. Ja, uh, en Ger, in alle eerlijkheid. Jij bent de eerste die dat vraagt. Ik heb, daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Ik heb niet dat ik hem überhaupt zou vinden. Dus dat uh, ja, ja, ja, ja. is natuurlijk ja, mooi, hartstikke leuk. Want, mooi plan maken, Ger. Ja, nou ja, ja, ik zou een, een banner in je, in je website ondernemen ja, nee, van nee, het zou, jaar. Dat zou best kunnen. Die kunnen we zo maar ja. inplakken. Nee, dat kan. Dat kan. Ja, met een beeldje. Prachtige ja, beeldje. Dat geeft ja. al, het geeft wel ja. heel veel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 Promoot je erbij op die website. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een goed idee. Maar ja, ja. <laughs> ja, dankjewel. Onder, alsjeblieft. Ja, het klinkt wel goed, hè? onderneming, eh, onderneming van het ja, jaar. Ja, het klinkt, ja. Goed, ja. Ja, klinkt ja. Uh, heel goed. Het klinkt natuurlijk heel stevig. In Noord heb je... Is dat Carina? Die, die, uh, die, die garage... Uh, Carimo, als... ja, daar ja, woon ik ja, tegenover. Ja. Maar die zet, nee, ja, er is een andere uh, garage oh. daar. Die is ja, ja, 2018... Ja, in dat klopt. Leren. Het staat ja. Ja. heel groot op zijn pand. Ja, dat is toch prima, ja. Ja, hartstikke leuk ja, vind ik dat. Het geeft ook aan dat het een, uh, een, een, een prijs is die uh, mensen waarderen. En ja. Uh, ja, daar, daar waar ze hm. wat mee kunnen. Ja, zeker. Ja.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 Ja. Maar heeft op dit moment uh, spreek ik Carina en staan. Ja, uh, Veren inderdaad. Het oh, ja, kan ook. heel interessant zijn, want ik denk dat je daar gewoon uh, wel twee, drie uur mee kan vullen. Ik vind het onwijs leuk om ja. te horen hoeveel verhalen er ja, zijn. Tuurlijk, ja. en, uh, ja. Uh, uh, ja. Ik heb ja. er ook nog gewerkt. Duivelvoerder was het vorige jaar. Ja, ja. Toen ik uh, denk 14, 13, 14 was of zo, uh, was mijn eerste baantje. En die werd meteen naar die kelder gestuurd, die helemaal met spinnenweb en alles. De, ja, maar dat maar even schoon, weet je wel? Nou, verschrikkelijk, <laughs> Zo. Oh, oh, oh. En hey, maar Ton, jullie zijn ook, uh, um, uh, jullie kunnen ook bedrijven uitnodigen voor uh, vergaderingen en, en Dus er is een hele grote, grote ruimte om dat te, om dat te doen. Mm -hmm. En uh, krijg je er al heel veel uh, reactie op?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 Of, of ik, ja, Get to France. en bij zit Get to Hotel Coeur. Ja, Get to Hotel Coeur. <laughs> Of Get to uh, ja. de Protestantse Kerk. Ja, ja. We, gaan, we hebben nog twee onderwerpen en uh, bij ons zit uh, Willem Stroman. Ja. Uh, welkom Willem van Classic Concept. Ja, goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. Want jullie hebben morgen weer een uh, het uitvoering. Is, hè? Uh, het is gigantisch. Ja, het is, ja. Vindt het ja, het het is mooi. Het, ja, het is het Haalems, Nee, het is niet van Nicola De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 Ja, dat kost het ook. Dus we hebben diep in onze buidel moeten tasten. Ja, ja. Hey, wat wat gaan ze spelen? Nou, in ieder geval, uh, het is een graag gehoorde gast is het antwoord dit orkest. Ze uh -huh. zijn al meerdere keren achter elkaar geweest elk jaar. Okay. Uh -huh. En uh, volgend jaar dan komt dus die uh, Nicola Deffon Die komt volgend jaar komt die afscheid nemen van. Is de dirigent, hè? Ja, ja, ja. ja. Die komt de afscheid nemen. Al 22 en... jaar is de dirigent. Ja, ja, ja, ja Zeker wel. Dus er komt een moment dat je moet zeggen van, kan ja, ik het nog ja, Moet ja, ik stoppen? Ja, ja. Natuurlijk. De voor jou geldt geld niet, maar voor die uh, Nicolas ja, Telefon wel, ja, ja, ja, ja. hè? Ja. Nou, er komt dus een programma met veel muzikale vertellingen. Jeu d'enfant van Bizet. Uh -huh. Dat is dus eigenlijk dat is dus, uh, het uitbeelden van uh, het spelen met speelgoed door uh, kinderen. Uh -huh. Dus we noemen dat met een mooi woord uh, programmamuziek. Uh -huh. Waar je dus middels muziek een verhaaltje uitbeeldt. Dus hoe die kinderen spelen en doen en zo. Dat is uh, heel interessant. En dan van Dvorak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 En die, gaat dus, die tafel gaat weg. Ja. Die gaat er morgen wat uit. Dus dan hebben we een hele lege ruimte... waar dat orkest plaatsneemt. Oh, okay, wat ja, ja. En dan is het een beetje inschikken met, met elkaar. Ah. Hoeveel, dus, de, hoeveel mensen denk, denk, denk jij dat erin kunnen?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 Gaat daar kerk zal plaatsvinden. Oh ja, dat is een Maar ja. daar vinden wij dat dat heel veel extra aandacht mag krijgen, want uh -huh. het is echt een het is ook een duurdere entree. <coughs> het is 25 euro entree, oh. maar je krijgt dan ook een programma ja? waarvan je echt dit heb ik nog niet eerder gehoord. Oh mooi. Dus, uh, ja. Maar goed, dan gaan we de uh, een in, uitdaging uh, zowel voor de luisteraar als voor de speler. Gaan we over een paar weken natuurlijk in het programma Goedemorgen Amsterdam verder over praten. Ja, of zeker over wel. De grote uitvoering. Absoluut waar.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 Het balletorkest, dat weet ik wel, ja. waar hij ja. om gezeten ja. hebt. Dus hij heeft. Dus mijn man heeft wel waarover die praat, Ja, hij heeft natuurlijk ja. heel veel gedaan. Ja. Ja. Gigantische ja. ervaring als, ja. uh, als dit. Oké, okay, nou Willem, we gaan het morgen meemaken. We gaan het morgen en, uh, meemaken. Ja, uh, heel fijn als het kerk ja. een beetje vol zit. Mag ik jou hartelijk danken? Volgende maand ben jij hier Volgende om te praten de over de. December uitvoering. <laughs> en nog een heel goed weekend. Willem. Ja, we gaan er wel wat moois We gaan nog even wat muziek hey, draaien. Ja, en daarna is, uh, is dit. Maar uh, ik ga wel mijn schoenen zetten morgenavond. Ja, ja, oh, okay. uiteraard, natuurlijk. Nee, en, en morgen komt hij aan hè, in Stantford. Dus, uh, je bent er toch bij, hè, Willem? Ga je, ga je gang. Ik hoor een hymn before I go to sleep. And focus on the day that's been. de doodstraf op, op dit soort mooie liedjes. Ja, te killen. Hè? Dat te is killen is ook ja, ja, maar het is niet anders. Ja, was die gevulde bij... koek lekker, Hans? Ja, het was lekker, ja. ja, die... <laughs> ja ik uh, <laughs> moet even snel doorstrikken. <laughs> maar uh, we gaan naar het einde van het programma toe. We gaan toe. Aan het uh, einde. En, uh, we uh, ja. danken iedereen voor het, uh, voor het uh, luisteren. En volgende week zijn volgende we Volgende week nou, we, we zijn wij er binnen. We moeten even kijken. en wij moeten even kijken. Nou, maar goed, in ieder geval, we hebben nog één onderwerp goed. Dat is een interview van... Carina Vere met uh, Aurelie Rue. Ja, Rue. Naam, ja, ja, ja, de directeur ja. van het Stanford Museum. Het is een opgenomen uh, uh, uh, stuk. Dus, uh. Het is een reportage. En, uh, ja, een reportage. Daar gaan we ermee uit. En, uh, nou, Hans, hartelijk dank. Ja, uh, en, Thomas uh, de Jong heeft ons in de tweede uur ja, bijgestaan. Een mooie ja, mystiek, Jaap ook, bedankt. Ja, Jaap, nou ja, Jaap in het eerste uur. Die had, en Hans dus had heeft ook de bedankt. redactie gedaan. Ja, ja, omdat jij er niet was. Omdat dat, ik er niet uh, was. Ja, dat klopt. <laughs> We gaan dan uh, luisteren naar Aurélie Rue. En dan wensen wens iedereen uh, heel veel plezier met de uh, intocht van Sinterklaas. Zeker. En ja. tot volgende week. Bye-bye. Ja. Ja. Top. Goedemorgen Aurélie van het Zandvoorts Museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik uh, bel je weer eens even op. Omdat uh, de expo die nu gaande is in het Zandvoorts Museum al ja, toch wel in, het einde komt in zicht. 22 december...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 en stiekem gezegd van hey mocht je daar mocht je kunstwerk maken van plastic ja. of afval wat dat we, euh, nou ja, dus we zijn hier best wel wat Inas binnengekomen en oh, het ene is warmer dan het andere, uh, maar ik heb gecommuniceerd dat we ene een beslissing maken, dus ik ben op dit moment nog aan het verzamelen en ja als ik dan even het medium uh, mag gebruiken, mocht je dit horen en zelf ook kunstwerk met plastic en nog geen mail hebben gestuurd, dan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 probleemstuk uh, de doodstellingen willen we gaan uitbreiden. En uh, daar gaan we ook een, een, een klein klein mee beginnen in uh, 2025. En, uh, ja, ook omdat we natuurlijk uiteindelijk naar een 50-50 een, een verdeeld verdeel willen. 50-50 in het museum. Oké. Ja. We zijn echt echt met heel veel over zo'n antwoord te kunnen leren. En we hebben zoveel mooie objecten in, in de collectie die minder niet doorgesteld staan. Nou, dus zeker. Dat, en zoveel mooie verhalen, zoveel historie. Ja, dus, precies, precies. Het is dus, nog precies. lang dat niet klaar. Tijd. Sorry, wat tijd? Het is nog lang niet klaar. Er is altijd wel iets waar, uh, waar het over kan gaan. Absoluut, absoluut. En dat uh, uh, ja, dan willen we dus het begin met staan in, in januari, wanneer we open gaan. En om dat goed te doen, moeten we nog even goed kijken naar wanneer we dat in de opening doen. Maar als die opent, dan zijn we in ieder geval heel blij, denk ik. Nou, wij zullen er weer bij zijn. En uh, ik kijk er naar nou uit. Heel veel succes. En ja, bedankt. bedankt dat je dit wilde delen met ons. Ja, graag gedaan. We natuurlijk elkaar snel. Oké, okay, dankjewel. Okay. <lacht> dankjewel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.